De Amerikaanse regering praat met hoge bestuurders in Egypte... over een onmiddellijk vertrek van president Mubarak... en de vorming van een overgangsregering. Volgens Amerikaanse woordvoerders is dat een van de mogelijkheden... die besproken worden. Ze benadrukken dat de Amerikanen Egypte niets opdringen... maar ze zeggen ook dat Mubarak snel moet vertrekken... om een vreedzame oplossing van de crisis mogelijk te maken. Gedacht zou worden aan een regering onder leiding van vicepresident Soleiman... met steun van het leger. De overgangs overgangsregering zou het land moeten voorbereiden op vrije verkiezingen later in het jaar. Suleiman zelf heeft de moslimbroederschap uitgenodigd om te praten, maar de broederschap zelf vindt dat Mubarak eerst weg moet. In Cairo was het vannacht rustig, er waren wel duizenden mensen op het Tahrirplein, maar in tegenstelling tot gisternacht kwam het niet tot gevechten. Vandaag worden er weer massale demonstraties verwacht na het vrijdaggebed. De demonstranten hebben vandaag uitgeroepen tot de dag van het vertrek voor Mubarak. Het optimisme onder particuliere beleggers is de afgelopen maand flink gestegen. De beleggingsbarometer van ING schommelde een half jaar op hetzelfde niveau, maar heeft nu ineens een flinke sprong gemaakt. Hij staat op het hoogste niveau sinds juli 2007. Tweederde verwacht dat de AIX-index de komende drie maanden stijgt. Beleggers zijn vooral optimistischer geworden over de economische groei. Meer dan de helft ziet de problemen rond de euro nog als een bedreiging. Maar de meesten houden er bij hun beleggingen geen rekening meer mee. Ook over de eigen financiële situatie zijn de beleggers redelijk optimistisch. Een derde verwacht de komende tijd nieuw geld naar de beurs te brengen. De NS heeft vanwege de storm de dienstregeling in de kop van Noord-Holland aangepast. De dienstregeling daar is losgekoppeld van de rest van het land. In het noordwesten zijn er windstoten van soms wel 90 kilometer per uur. En daardoor kunnen omgewaaide bomen en takken op de rails terechtkomen. Dat kan tot vertragingen leiden en de NS wil voorkomen dat die doorwerken naar de rest van het land. Reizigers die naar de kop van Noord-Holland moeten zullen nu een extra overstap moeten maken in Amsterdam. DNS houdt de situatie in de rest van het land in de gaten, maar voorlopig is er nog geen aanleiding om nog meer maatregelen te nemen. Voor de kust van Nieuw-Zeeland zijn ruim 80 vrienden gestrand. Een grote groep vrijwilligers heeft geprobeerd de dieren terug te krijgen in het water, maar dat is niet gelukt. Morgenochtend, als het tij weer gunstig is, wordt er een nieuwe poging gedaan. Ondertussen proberen de vrijwilligers de dieren koel te houden. Het is nog onduidelijk of dat genoeg is om de grinden in leven te houden. Volgens sommige berichten zijn er inmiddels tien dood gegaan. Op de kusten van Nieuw-Zeeland spoelen geregeld grinden en balvissen aan. Dan het weer nog. Er staat een harde tot stormachtige zuidwestenwind. En er komen zware windstoten voor. En later vandaag is er in het noordwesten kans op storm... en zware windstoten tot bijna 100 km per uur. Temperatuur rond 9 graden. In het weekend blijft bewolkt, soms een beetje regen. Het blijft flink waaien bij maximaal rond 10 graden. ANWB Verkeersinformatie. In het noordwesten van het land komen zware windstoten voor... Bij elkaar nu 75 kilometer file, ik noem de bijzonderheden. Er staat een auto in brand op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Driebergen en Maarsbergen 4 kilometer. Tussen Maarn en Maarsberg is de rechte reishok dicht. Geeft ook vertraging richting Utrecht. Daar staat tussen Veenendaal West en Maarn 5 kilometer. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Alblasserdam en Knopen driddekerk 5 kilometer. Heeft te maken met de aanrijding op de A16 Breda richting Rotterdam.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 NOS, Radio 1-journaal. Rick van der Westerlaken. Een heel goedemorgen. Het is vijf over negen. Hebben de beleggers weer vertrouwen in de economie? Daar gaan we het zo over hebben. En natuurlijk de situatie in Egypte daar beginnen we mee. Cairo maakt zich op voor een nieuwe dag van protesten. Straks is het vrijdaggebed en daarna zal er weer gedemonstreerd worden. Sander van Hoorn, eh, onze correspondent in Cairo. Ja, Sander, is er op de Egyptische televisie al iets te zien of te horen over wat er te gebeuren staat? Nou, weinig te eh, gebeelden daar. Vooral. vooral geen beelden vanaf het plein, maar dat heb ik de afgelopen weken niet, überhaupt niet gezien. Dus ja, daar eh, lijkt het alsof er vrij weinig aan de hand is. En ik moet eerlijk zeggen... Op dit moment lijkt het ook alsof er nog vrij weinig aan de hand is. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de bruggen over de Nijl, daar rijdt nog gewoon verkeer. Dat betekent dus dat ze ook verderop uh, niet afgezet zijn. En ik heb bijvoorbeeld ook nog geen grote groepen aanhangers van Mubarak richting het plein zien gaan. Maar goed, uh, alles hangt natuurlijk uh, af van het vrijdaggebed. Daarna begint het pas en dat is pas over twee uur. Ja, en, en zien we op de Egyptische staatstelevisie ook uh, Mubarak of uh, Suleiman? Nou ja, de, de premier hebben we bijvoorbeeld gisteren gezien. En uh, Sleiman, de vicepresident, en de president zelf, Mubarak. Die hebben we vooral gezien in interviews met een Amerikaanse televisiezender. En dat is toch wel interessant. Ja, het is koffie te kijken natuurlijk wat er achter de schermen gebeurt. Maar daar lijkt de opening voor een compromis gegeven te worden. Hè? Mubarak die zegt: Ik ben het eigenlijk zat. Maar ik ben bang dat als ik nu onmiddellijk vertrek dat het land afzakt in chaos. Uh, nou ja, dat meteen weggaan, dat is wel wat de demonstranten uh, uh, willen. Dus daar lijkt een soort mogelijkheid te komen uh, dat als Mubarak weggaat... en hij heeft garanties dat er geen chaos is... dan zou hij met opgeheven hoofd het veld kunnen verlaten. Terwijl dan de demonstranten hetzelfde kunnen doen met opgeheven hoofd. Het plein wat ze zo lang hebben bezet kunnen houden... dat ze dat met opgeheven hoofd verlaten. Iedereen blij, iedereen gelukkig, ja. Ja. Het klinkt bijna richting mooi als, maar om waar te zijn. Ja. Nou, ze, nou zie jij al dat de, nou ja, de stad er op zich nog redelijk uh, rustig bij ligt. Maar uh, heb jij enige uh, voorbereidingen van de stad, van de autoriteiten gezien... op de demonstratie die komen gaat? Ja, politie is in de buitenwijken actief. Het leger heb ik uh, in de loop van de nacht wel weer ook aanzien komen. Die zijn nu met meer mensen op de been lijken. Uh, uh, als er inderdaad sprake gaat zijn, weer van twee groepen demonstranten die elkaar naar het leven staan, uh, dat ze die opnieuw weer uit elkaar willen houden. Er zijn ook leger uh, legercheckpoints uh, op de wegen hier naartoe. En dat, dat heeft er misschien ook mee te maken dat uh, uh, de demonstranten in Alexandrië toch ook heel veel, uh, die stad in het noorden van uh, Egypte, die hebben aangekondigd dat ze na het vrijdaggebed naar Cairo willen komen. Met andere woorden, uh, men is aan het voorbereiden en de voorbereidingen die lijken net zoals de afgelopen dagen te zijn... dat ze de groepen uit elkaar willen houden. Sander van Hoorn in uh, Cairo. En uh, Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep... die staat op het centrale plein van Cairo zelf, het Tagierplein. Hans-Jaap, we spraken je al een uur geleden. Toen uh, was het nog rustig. Uh, hoe is het nu? Er komen steeds meer mensen, en ik ben nu zelf bij de, bij de frontlinie, hoe ik dat maar eventjes gaan staan, waar gisteren zo zwaar werd gevochten, en heb met heel veel uh, demonstranten gesproken inmiddels. En wat Sander net ook al aanhaalde, de, de, je ruikt hier ook wel een, inderdaad een mogelijkheid tot een compromis. Ik heb ze gevraagd, wat doen jullie als Mubarak wel binnenkort aftreedt en uh, de, de vicepresident blijft aan tot september, tot de verkiezingen zijn? Ja. Is dat acceptabel? Nou sommigen zeggen dan, ja, ik uh, vind ik allemaal lastig, want dan blijft het systeem thema rond Mubarak-overheid, maar ik heb er ook heel veel gesproken die zeggen, dat is voor ons wel te doen. Want dit is al meer dan we ooit twee weken terug hadden kunnen bedenken dat we Mubarak zouden kunnen wegkrijgen. Nou ja, dus dat, dat, daar zit beweging, maar intussen bereiden ze zich nog steeds wel voor op uh, confrontaties met Mubarak-aanhangers, die hier niet zijn te zien. Er was net wel een beweging van, oh, er komen uh, Mubarak-aanhangers aan en dan stuiven er meer mannen naar voren om die laatste linie te verdedigen, want dan bleek het weer valse alarm te zijn. Ja, en hoe zou je de sfeer omschrijven die op het plein heerst op dit moment? Uh, gespannen, maar ook wel hier en daar vrolijkheid. En, en, en vol goede moed, dat ook. Uh, en ja, het is wel opvallend hoor. De mensen hebben die de nacht doorgebracht, lopen met hoofdwonden. Eén met een gebroken been, die zegt ik heb nog steeds één goed been. En wat ik ook opvallend vind, is dat ik vroeg aan een zo'n jongen met zo'n grote hoofdwond. Ik zeg, als die in de nou weggaat en, en jullie moeten van het plein af, dan moeten jullie weer door... ...in Egypte, met de mensen die, jouw steen, die die steen tegen jouw hoofd hebben gegooid. Dus kun je daarmee verder leven? Kun je daar vrienden besnoot mee zijn? En dat die vrienden mee zijn, dan kan ik zelfs broers mee zijn. En dat, al, dat is wel opvallend. We zijn allemaal Egyptenaren. En we zeggen dus dat ze, als er een oplossing komt, en dat we, die oplossing is dus Mubarak weg op zo ja. kort mogelijk termijn... ...dan kunnen ze, zeggen ze, verder met... Uh, met die mensen die ze gevochten hebben... als het systeem van boven naar beneden leeg wordt geveegd. Hansja Melissen vanuit het Tahrirplein in Cairo. Het is tien over negen inmiddels. Hoe denken beleggers over de economie? Krijgen ze er wat meer vertrouwen in? Of liggen ze wakker van de, de eurocrisis? Als je de beurskoersen mag uh, geloven, dan, uh, nou ja, dan lijkt dat vertrouwen wel een klein beetje uh, goed te komen. Die zijn namelijk uh, de afgelopen drie maanden opgelopen naar niveaus van voor het omvallen van de zakenbank Bank Lehman Brothers in september 2008. Nou, ING, die pijlt van tijd tot tijd de stemming onder beleggers... met de zogenoemde beleggersbarometer. En die van de maand uh, januari is zojuist bekend geworden. Bob Homan, uh, hoofd ING Investment. Ja, die uh, uh, beleggersbarometer van januari, wat, uh, wat valt daaruit uh, op te maken? Nou, dat er een hele forse sprong is gemaakt. Uh, en we terug zijn op niveaus van 2007, inderdaad ver voor die Lehman-crisis. En dat betekent dat... Uh, de beleggers die wij ondervraagd hebben heel positief zijn over de economische situatie. Ja. Uh, ik denk dat ze daar gelijk in hebben. Over uh, de beurs zijn ze heel positief. En in mindere mate over hun eigen financiële situatie. Nou is die peiling in januari gehouden. Hè? Uh, nu zitten we met die toestand uh, in bijvoorbeeld Egypte. Ik kan me voorstellen dat dat nog effect heeft op nou ja, de olieprijzen... en dus ook op de beurzen. Dat is niet meegenomen, denk ik. Nee, dat is nog niet meegenomen. Dat komt, uh, komt er in februari uit. Maar als ik naar de beursontwikkeling kijk... zie je die nauwelijks reageren op, uh, op de situatie in Egypte. Uh, wellicht dat het wel enige invloed uh, heeft... Maar ik verwacht niet dat het een hele grote invloed zal hebben. Maar wat zegt het dan over het vertrouwen van de beleggers in de economie? Dat, dat, dat blijft dus rotsvast ineens. Ja, dat is uh, al sinds uh, het dieptepunt van de kredietcrisis aan het toenemen. Dat neemt nog elke maand toe. En uh, ik denk ook dat de meeste uh, beleggers, maar ook uh, de meeste beleidsmakers... toch wel verrast zijn uh, hoe sterk de economie uh, ook in noord europa zich houdt. Maar wij als gewone uh, burgers merken daar op zich nog niet zo heel veel van, toch? Nee, dat zie je denk ik ook wel terug in de eigen financiële situatie die men uh, al sinds de kredietcrisis vrij matig in, uh, inschat en nu nog steeds. Uh, je ziet weliswaar de economie verbeteren, de beurs doet het goed, maar uh, de koopkracht uh, neemt nog niet toe en dat zie je denk ik daarin terug en daar zal zeker ook... Uh, hogere olieprijs, maar ook voedselprijs... dus wat, wat inflatie, zal daar een rol in, uh, in spelen. Ja, nou wordt er uh, vandaag in Brussel gesproken over uh, de euro... over dat noodfonds voor Europese landen... Mm -hmm. over hoe het staat met Spanje, Portugal, uh, landen in crisis. Um, dat heeft blijkbaar niet zo heel veel effect... op het uh, vertrouwen van de beleggers. Nee, ik denk dat uh, in eerste instantie... Uh, bij de problemen rond, uh, rond die landen in de zomer... Uh, van het afgelopen jaar was de reactie op de beurs vrij stevig. Inmiddels zie je dat uh, met name de noordwestelijke beurzen zich weinig aantrekken als er weer uh, problemen rond, uh, rond de euro zijn. En ook de, de beleggers die wij ondervraagd hebben trekken zich er niet zo heel veel van aan. En dat is misschien ook wel verklaarbaar omdat ja, een, een zwakke euro voor Nederland en Duitsland als, als sterke exportlanden ook wel zijn voordelen heeft. Ja, ja, daar gaan we dan weer van profiteren als het eventjes wat minder gaat met die munt. Ja. Maar het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat beleggers misschien wel weer even uh, zich blindstaren... en nu denken uh, uh, uh, voor, uh, dat het allemaal weer goed gaat... en dat we straks toch weer met een terugval te maken krijgen. Ja, dat, dat, daar sluit ik me wel bij aan. Het is nu zo dat het optimisme van beleggers wel heel erg groot is. Er zijn weinig pessimisten meer te vinden. Er is nog maar 7% uh, van de ondervraag die denkt dat de beurs omlaag gaat. Dat betekent dat bijna iedereen pos positief is... En ja, over het algemeen hebben mensen die optimistisch zijn over koersen... hebben al aandelen. Dus er zijn weinig kopers ja. meer te vinden. En de beurs hoeft dan niet noodzakelijkerwijs naar beneden te gaan... maar wordt wel gevoeliger voor, uh, voor tegenslagen. Fundamenten zijn overigens goed... maar uh, wat tegenslagen zal zeker op, op korte termijn... wel tot flinke koersstuk kunnen leiden. Goed, maar voorlopig uh, is de stemming positief. Ja, klopt. Dank u wel. Um, Bob Hooman, hoofd ING Investment. De Europese leiders praten vandaag over de energievoorziening van Europa. Dat hoort u zo. Mijn eerste verkeersinformatie. Jolanda van der Velde zit bij de ANWB. Nog 40 kilometer file. De meeste vertraging nog bij Amsterdam en Utrecht. Twee files vallen op. Op de A12 Utrecht richting Arnhem staat tussen Driebergen en Maarsbergen 7 kilometer. Stond daar een auto in brand. Bij Maarsberg is de rechte reisrook dicht. Geeft ook vertraging Arnhem richting Utrecht. Daar staat tussen Wedendaal West en Maarn 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westerlaken. Het is kwart over negen. Eindelijk een bijeenkomst van Europese regeringsleiders... die niet over de euro gaat vandaag. EU-voorzitter Van Rompuy wil dat de regeringsleiders... vandaag eens naar de toekomst kijken. En dan uh, vooral naar de energie. Investeren landen wel voldoende in energie? Uh, zeker als de olie uit het Midden-Oosten duurder wordt. Correspondent Chris Ostendorf, die sprak met beleidsmakers en energiebazen. En allemaal vinden ze dat Europa...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 quite severe financial crisis and oil is trading at 100 dollars per barrel. Once the economic growth picks up again, hopefully soon, that the fuel costs are going to go up and this is going to be the cheapest way of producing electricity. Windenergie is modern. Kijk maar naar de prijs van de olie. Als Europa economische groei wil, dan kan dat niet met dure olie, wel met slimme alternatieven. Zo is de boodschap van de windenergie lobby.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 Uh, Mark Robin Visser is uh, vandaag in Amsterdam... waar de bouwers van de Noord-Zuidlijn een feestje vieren met koek en zopie. Onder het Rokin in Amsterdam is een bezoekerscentrum ingericht. Via stalen trappen daal je af in dat bezoekerscentrum. En dan kan je ook vanaf een balkonnetje kijken hoe dat station eruit ziet. Want dan zijn ze druk aan het werk. En dan zijn ze dus nu vandaag die 1500 kuub beton in aan het storten. En ze hebben hier, voor de gelegenheid, een feestje gebouwd. Een echte koek en zopie. En wethouder Wiebers, die houdt ook wel van... Uh, bent u van de koek of van de zopie? Uh, Eigenlijk ben ik van de koek nog de zopie. Oh, nou, ja. Maar u moet toch maar eventjes, want u bent in functie... Ik doe gewoon mee met de koek en zopie. <laughs> we gaan gewoon gezellig even koek en zopie hier doen. Zeg, meneer Wiebers, uh, de dienst Noord-Zuidlijn is een andere dienst... dan die dienst waar zoveel kritiek op was. Daar hebben we het eerder vanochtend over gehad. Ja. Uh, deze dienst heeft ook het nodige voor de kiezer gehad... Hoe gaat het daar nu eigenlijk mee? Nou, dat is mooi dat je de vraag zo stelt. Dat je zegt dat deze dienst een andere is dan die waar zoveel kritiek op is. En dat is inderdaad de verandering die we de afgelopen twee jaar hebben, hebben doorgemaakt. Dit was natuurlijk een dienst waar heel veel kritiek op was... Uh, en dat gaat nu aanzienlijk beter. Daar hebben we eigenlijk soortgelijke dingen gedaan... als die waar we bij de andere diensten nu van plan zijn. Uh, hier is ook een hele grote professionaliseringsslag geweest. We hebben hier heel veel expertise toegevoegd. Er werken hier echt een paar van de beste uh, grondingenieurs van Nederland. En we hebben een heel netwerk aan ons gebonden... Uh, van echt topspecialisten en hoogleraren in binnen- en buitenland... die ons zeer regelmatig adviseren. En dan, wat ik zelf ontzettend prettig vind, ook heel plezierig... we hebben bijvoorbeeld iemand daar, oud-minister Kees Veerman... dat is onze projectcommissaris, en die houdt ons scherp. Die houdt ons recht, en die zorgt dat wij niet aan tunnelvisie leiden... wat natuurlijk bij zo'n project letterlijk en figuurlijk wel eens optreedt. Wethouder Wiebers, hartelijk dank. Zullen we even een zoopje doen met een klein koekje? Het moet maar, hè. Ja, laat maar doen. <laughs> ik loop eventjes naar dat balkon waar je zo'n mooi uitzicht hebt... ...over de Noord-Zuidlijn om te kijken of er inmiddels wat omwonenden... ...of andere belangstellenden zijn komen kijken. Nou, tot nu toe, uh, ik kan het niet veel zien, maar nou, indrukwekkend. Ja. We kunnen vooral heel diep kijken, heel, en uh, diep, he, ja, ja, ja, heel, heel, een heel diep gat... ...en dan zien we daar het vlechtwerk waar het beton dus uh, ja, in moet komen. He? Ja, zo zijn we nu bezig. Maar nog niet, voor, nog niet zeerbaar voor ons, nee. Nee? Nee. Vanmiddag. Vanmiddag gaat het grote werk beginnen. Maar het is wel indrukwekkend als je hier zo ja, over... hoeft. Zeker, ja. zeker. Zeker, zeker. Ze zijn daar in het hoekje begonnen, rechts helemaal. Ah ja. en dan... Ja, dan uh, gaan ze steeds die groene vakjes af en daar storten ze het in. Ja, er zijn bepaalde gaten die ja. zijn groen gemaakt en daar moet dan de beton ingegoten ja, het beton gegoten worden. Het is natuurlijk een uh, drie meter dikke vloer, dus je moet zorgen dat natuurlijk eerst de onderkant helemaal uh, vol met beton zit. Dus je kan niet zeggen, ik ga aan één kant uh, beginnen. Dus je moet alle vakjes afwerken en dan weer opnieuw. Nou, dit duurt nog wel even, denk ik, hè? Ja, tot middernacht zijn we zeker bezig. Mark Robin Visser was dat vanochtend bij de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Het College Bescherming Persoonsgegevens... wil dat de Rotterdamse deelgemeente Saarlo stopt... met de registratie van de etnische achtergrond... van bijvoorbeeld Antilliaanse probleemjongeren. Die registratie is discriminerend, zegt het CBP. En als Saarlo er niet binnen drie dagen mee ophoudt... volgt er een dwangsom van 2000 euro per dag. Ed Goverde, voorzitter van deelgemeente Sarloos. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw reactie daarop? Ja, dat wij de uitspraak van het CBP uh, uiteraard zullen respecteren. En dat we ook uh, stoppen, of al gestopt zijn met, uh, met de registratie. Zoals uh, de, de uitspraak dat aangeeft. U, u bent al gestopt? Ja, ja. Nu zegt het CBP dat uh, ja, die registratie uh, discriminerend was. Hè, vooral omdat uh, de aanpak niet bleek te helpen op deze manier. Bent u het met uh, die conclusie eens? Nou, ik ga er niet, op dit moment niet al te zeer op in, omdat we nog uh, bekijken in hoeverre we wel of niet uh, in bezwaar gaan. Dat doen in vol overleg met, met de burgemeester en het college van BNW. Ja. En, en het is uh, overigens niet zo, zo lees ik het al dan niet, dat, uh, dat men uh, uh, ja, het vindt dat wij discriminerend bezig zijn, maar men vindt dat wij onvoldoende hebben aangetoond. Uh, om uh, de, met die registratie te kunnen doorgaan. Uh, dat wil zeggen om een beroep te doen op de uitzonderingsbepaling in de wet. Zoals de wet die ook heeft. Ja, maar de volgens... En, we hebben net dan. Dat staat uh, zelfs letterlijk in de uitspraak... dat. Yeah. CBP niet, uh, niet twijfelt aan de goede intenties uh, van, uh, van Charlo's. Nee, maar dat, dat klopt. Koosam heeft ook gezegd, van, nou ja, als, als dit zou werken, hè, dan, dan zouden we het geen probleem vinden. Want dan zijn mensen er alleen maar beter mee af. Maar uh, zij constateren dat uw aanpak niet werkt. Wat, wat vindt u daar... Klopt u? Hebben ze daar gelijk in? Nou, nee, ik, ik, ik zij constateren, zo lees ik de uitspraak, dat wij dat onvoldoende hebben aangetoond. Of onvoldoende kunnen aantonen in cijfers, in, uh, ja. in, uh, in, uh, nou ja, in bewijsstukken. En denkt u dat u dat wel kunt aantonen? Ja, kennelijk hebben we dat tot nu toe onvoldoende gedaan. En daarom zeg ik we onderzoeken nu in hoeverre we uh, nog, nog een mogelijkheid gaan benutten om uh, wel of niet in, uh, in bezwaar of in beroep te gaan. Want ik kan me voorstellen, deskundigen zijn het erover eens, dat, dat uh, bijvoorbeeld uh, Antilliaanse jongeren uh, helpen een andere methode uh, nodig uh, heeft dan Marokkaanse jongeren bijvoorbeeld. Dat het, het mogen duidelijk zijn dat, dat, ook, uh, dat ook om die reden wij uh, uh, ooit met de registratie binnen DOSA op die manier uh, uh, aan de slag zijn gegaan. Ja. Want anders dan, als daar niet van overtuigd waren geweest, uh, dan was, was dit nooit een issue geweest. Nee. Goed, dus nu gaat u onderzoeken in hoeverre u in beroep kunt gaan. Uh, ja. Ik kan me voorstellen dat u ook nog eventjes kijkt naar de hulpverlening in hoeverre u kunt aantonen dat het wel werkt. Dat gaan we ook doen. Ja. We nemen even de tijd om, uh, we hebben zes weken de tijd om in bezwaar te gaan. Dus dat betekent dat we de komende weken uh, hier een heel, uh, heel intensief naar zullen kijken. Het is een dermate ingewikkeld uh, dossier. Ja. Een ingewikkelde zaak, uh, daar heb je even de tijd van nodig. Meneer Goverde, dank u wel voor de reactie van de deelgemeente Samenloos. Graag gedaan. Graag gedaan. Fijne dag nog. Dit weekend vindt het belangrijkste tafeltennistoernooi van Europa plaats, de top 12. In Nederland stuurt er twee sterke vrouwen heen. Ze heten allebei Li, ze komen allebei uit China. En ze maken allebei kans op de titel Li Jiao en Li Jie. In hun trainingshal op Papendal zetten ze de laatste puntjes op de i. Een reportage van Edwin Cornelissen. U kent het wel, hè, van de vakantie. Beetje pingpongen. Rustig tempo. Ja, dan is dit... toch andere koek. Op Papendal staan twee wereldtoppers te trainen. Lietje al? Lietje. En dat doen ze in de voorbereiding op een groot toernooi in Luik. Après 15 ans de absence, le top 12 européen de tennis de table... revient enfin en Belgique pour sa 41e édition. Ze doen mee aan de Europese top 12 toernooi... waar ze zelf ook al de nodige successen hebben gekend. Eentje halve finale, eentje finale. We hebben drie keer gewonnen. Ja. Twee Chinese Nederlandse dames dus... die de oranje eer mogen gaan verdedigen in Luik.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 Ik was uh, nog heel jong. Dus we uh, hebben ze heel saam. Ja, altijd huilen. maar ja. Dus ik heb daar als uh, ja, een beetje geholpen. Om een beetje bij te praten. Het uh, is dus wel uh, ja, goed geweest voor haar, dat denk ik. Ja, zij is heel ja, leuk en uh, grappig. En zij is een beetje ban uh, van de hond. Weer <laughs> niet. <laughs> Gezellig.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 Dat is niet De een aanvallend ingesteld, de ander verdedigend, de een linkshandig, de ander rechtshandig. En hoe zouden Li Jiao en Li Jia elkaar afgezien daarvan omschrijven? Ja, zij spinnen veel meer tactiek. Ja, Voor mijn eigen gevoel, zij is gewoon mentaal heel sterk. En ook heeft heel veel talent qua gevoel voor de bal. En dat speelt een grote rol bij haar, denk ik. Ja, mentaal ook. Ja, ze hebben altijd goede, zeg maar.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 Tot zover, het Radio 1, Journaal van vrijdag 4 februari. Uh, wat mij betreft een mooie dag. Goed weekend. En uh, hier nu, Goedemorgen Nederland, met Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen, Carl-Johan. -Johan. Goedemorgen, Rick. We bellen zo meteen met brandpuntcollega Walter Kurpershoek. Die vannacht met nog vier collega's is geëvacueerd vanuit het Ramses Hotel aan het Targierplein in Cairo. Omdat ze belaagd werden door pro-Mubarak aanhangers. En wordt het seculiere Turkije een voorbeeld voor het toekomstige Egypte? En van iets andere orde, de koepel van uitzendbureaus wil dat uitzendkrachten gewoon een hypotheek moeten kunnen krijgen. En we zijn zo scheutig met landbouw. Gif dat onze eigen voedselproductie in gevaar komt. Nou, dat en nog veel meer. Zometeen in Cairo. Goedemorgen, Nederland, na het nieuws van half tien met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Op het Tahrirplein in Cairo melden zich steeds meer tegenstanders van president Mubarak. Ze maken zich op voor een massale demonstratie na het vrijdaggebed. Tegenstanders van Mubarak hebben vandaag uitgeroepen tot de vertrekdag voor de president. De Amerikaanse regering praat met hoge bestuurders in Egypte over on een onmiddellijk vertrek van president Mubarak en de vorming van een overgangsregering. Beleggers zijn weer optimistisch over de economie. De beleggersbarometer van ING staat op het hoogste niveau sinds juli 2007. Tweederde van de beleggers verwacht dat de AIX-index de komende drie maanden stijgt. Op de kust van Nieuw-Zeeland zijn 80 grienden gestrand. Vrijwilligers proberen de walvisachtige dieren koel te houden en terug te krijgen in zee. Tien grienden zouden al zijn omgekomen. Op de kust van Nieuw-Zeeland stranden geregeld grienden en walvissen. En de Deense voetbalbond gaat niet in op de claim van een miljoen euro die Feyenoord heeft ingediend. De Rotterdammers willen compensatie vanwege de langdurige bovenbleemblessure van Jondal Thomasson. De aanvaller liep de blessure op tijdens het WK afgelopen zomer. En sinds dat toernooi is Thomasson niet meer voor Feyenoord in actie geweest. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. In het noordwesten van het land heeft het verkeer last van zware windstoten. Bij elkaar nog 24 kilometer file. Lang is momenteel de file op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Bunnik en Maarsbergen 9 kilometer. Daar stond een auto in brand tussen Maarn en Maarsberg is nog steeds de rechterrijschok dicht. Verkeer richting Arnhem kan het beste omrijden vanaf knooppunt lunetten... via Amersfoort en Barneveld over de A27, A28, A1 en de A30. Geeft ook vertraging de andere kant op richting Utrecht. Daar staat tussen Veenendaal West en Maarn 2 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karel Johan de Zwart. Chaos nog steeds in Egypte op deze dag van het vertrek. We zijn erbij met verslaggever Wouter Curvershoek. Is Turkije een voorbeeld voor het nieuwe Egypte? En dichter bij huis, uitzendkrachten moeten ook een hypotheek kunnen krijgen. Insecticide, een gevaar voor onze voedselproductie. En het ochtendtumeur van Henk Spaan. Het is bijna drie minuten over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen, Nederland. Ah. Thijs Boelens is vanochtend in Zuidland. Een archeoloog met een graafmachine, een verkeerde locatie en een hele boze boer. Wat dat met elkaar te maken heeft, dat horen we straks. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl In Cairo zijn vannacht vijf Nederlandse journalisten overgebracht naar een ander hotel. De journalisten zaten vast in het Ramses Hotel aan het Targierplein. Wouter verslaggever voor brandpunt, was of is één van hen. Goedemorgen Wouter. Goedemorgen. Hoe ging dat vannacht? Wij hebben rond middernacht besloten dat het voor ons niet uh, goed was om in dat hotel aan de rand van het plein te blijven. Het hotel bevindt zich midden in een gebied dat in handen is van de pro mubarak aanhangers. En die aanhangers zijn de afgelopen twee dagen op jacht geweest naar buitenlandse journalisten. Dat had tot gevolg dat we onveilig waren. En daarnaast ook gewoon dat we niet aan het werk konden, omdat het hotel niet uitkomt. We hebben in het holst van de nacht uh, met hulp van de ambassade in twee grote auto's... Uh, uh, ja, ze hebben ons weggehaald. En uh, met veel dank dus ook aan die ambassade zijn we uiteindelijk, letterlijk maar 300 meter verderop, maar in een veel veiliger uh, hotel terechtgekomen. Waarvan we hopelijk wel weer gewoon aan het werk kunnen. En uh, heeft het Egyptische leger jullie daarbij geholpen, of de politie? Ja, het leger uh, was absoluut uh, op onze hand. Heeft ook uh, ons door laten gaan wat eigenlijk niet had gehoeven. Politie is er niet, dus daar hadden we verder geen last van. Waar je last van hebt, zijn gewoon burger. Checkpoints, dat zijn barricades door burgers opgeworpen. ook midden in de nacht. En je moet maar hopen dat uh, de mensen die er bij zo'n barricade staan. Uh, jou goedgezind zijn uh, uh, en dan, dan lukt het allemaal wel. En het ambassadepersoneel had die route goed verkend. en wist dat de uh, checkpoints op weg uh, naar dat hotel. dat het allemaal uh, oké okay was. Dus uh, ze hebben ons daar langs kunnen loodsen. Wat zag je allemaal vanuit de auto van, uh, toen je onderweg was van dat ene naar het andere hotel? Oh, het was op dat moment buiten gewoon rustig, want er is een avondklok en als je wegrijdt van het plein, dan beland je al heel snel in een veel rustiger en overzichtelijker Cairo. Je moet je voorstellen dat die vierkante kilometer rond dat plein, dat is een chaotische uh, uh, sfeer, chaotische situatie. Kom je daar buiten, dan uh, normaal is het zeker niet, maar wel... ...een stuk normaler dan binnen die vierkante kilometer. De situatie in het Ramses Hotel, dus het eerste hotel waar jullie zaten, was niet veilig. Werden jullie ook echt belaagd door Promobarak aanhangers? Ja, dat, ik had uh, laat op de avond contact met uh, legerofficieren die vertelde... ...dat er twee keer geprobeerd is door groepen demonstranten... ...om ons hotel binnen te dringen. Uh, dat hebben zij uh, gedeeltelijk kunnen stoppen... ...en de hotel security, die had uh, ja, het hotel, de lobby ook voldoende gebarricadeerd... Met van alles en nog wat meubilair werd geschoven tegen ramen en stoelen opgestapeld. en Er werd ons verzekerd dat ze bewapend waren dus, uh, en die demonstranten zijn niet bewapend. Dus dat geeft je al wel gauw een groot voordeel. Dus zo werd er geprobeerd om in ieder geval uh, ons journalisten gerust te stellen. Alle camera's werden wel in beslag genomen. Iedereen moest een camera inleveren bij de hotel security. Omdat ze bang waren dat als wij uit de ramen van het hotel zouden filmen, wat we natuurlijk ook deden en uh, ja, dagenlang hebben gedaan dat dat zou uitlokken geweld van de kant van de demonstrant. Dus daar hadden ze ook wel een punt. En uh, we hebben onze camera vannacht, op het moment dat we uh, dus weg kunnen gaan... door de ambassade uh, gewoon netjes weer meegekregen. En is het überhaupt nog mogelijk om uh, beelden te schieten van, van het plein... waar alles dus gebeurt? Je zit nu in een ander hotel wat verder weg. Ja, er is een soort frontlijn. Dat is een beetje het probleem. Als je aan de goede kant van die frontlijn zit, namelijk aan de kant van de oppositie... die je als media omarmen en zeggen... Film ons, laat zien dat we boos zijn. Ja, dan kun je eigenlijk gewoon weer aan de slag. Maar wij zitten net aan de verkeerde kant van die frontlijn. En dat prom ja. prom promobark gedeelte. Waar we nu dat niet feitelijk zoveel last meer van hebben omdat we wat verder weg zitten. Dus we moeten vandaag wegen bedenken om, uh, ja, om die rare frontlijn heen. Om toch aan de, wat ons betreft aan de goede kant van het plein te komen. Zodat je kunt zien wat daar gebeurt. Alleen het, het, het, het ingewikkelde blijft. Dat er geen gezag op straat is uh, in dit centrum. Het zijn burgers die het voor het zeggen hebben. En je moet maar hopen, nogmaals, dat als jij wordt aangesproken... Uh, dat dat iemand is die jou goed gezind is of niet. En je hebt als het mensen zijn die jou slecht gezind zijn... niet echt een tweede kans, want dan krijg je klappen. Ja, angstige momenten, kan ik me voorstellen. Het is, voor, het is gewoon het, om twee redenen heel vervelend. Eén, voor je eigen veiligheid. En twee, dat het vervolgens daar dus ook over gaat. Wij praten nu al vijf minuten over journalisten. Ja. Dat is logisch. Nou ja, we jij ziet wat er gebeurt natuurlijk. Dat, om... Het zegt wel wat. Wat zeg je? Nou, uh, wat nee, jij meemaakt, dat zegt natuurlijk iets over de situatie. Tuurlijk, tuurlijk. Allee, dat, dat is waar. Dat is waar. Maar ja, je wil, uiteindelijk ben je hier naartoe gekomen om het verhaal te vertellen van uh, ja, een ja. Uh, revolutionaire ontwikkeling in Egypte. En daar komen nu heel veel collega's Komen we er niet meer aan toe, omdat we alleen maar bezig zijn met je eigen veiligheid. Gewoon qua werk. En vervolgens om daar nog over uh, te praten. Uh, aan de andere kant uh, is het niet anders. Het is onderdeel van het verhaal geworden. Ja, um, goed. Vandaag uh, kun je wel aan het werk dus. Ik heb geen idee. We hebben echt letterlijk geen idee. Wij wachten nu op onze producer die naar het hotel komt. Die heeft de zaak verkend. Uh, en die kan uh, aangeven of er veel aanhangers uh, zijn. En die heeft als het goed is ook een route waar we langs kunnen rijden... om te voorkomen dat we promobark mensen tegenkomen. Die moet je, dat is de ellende. Je moet gewoon geen groepen promobarica mensen tegenkomen. Nee want dan word je gemolesteerd. Ja, goed. Nou, uh, voorzichtig. En uh, uh, ik hoop dat je uh, alsnog vandaag dan aan de slag kunt. Dank je wel, Wouter vanuit Cairo. Dank je. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Het is acht minuten over half tien. De Abu, de brancheorganisatie voor de uitzendsector... maakt zich hard voor een hypotheek voor uitzendkrachten. Ruim een derde van alle werknemers in ons land werkt op uitzendbasis. Goedemorgen, Aart van der Gaag, directeur van de Abu. Goedemorgen. Ja, waarom een speciale hypotheek voor uitzendkrachten? Nou ja, dat is wel een, een, iets wat ons heel lang dwars zit. Flexibiliteit in Nederland uh, wordt gezien als iets onzekers. Terwijl wij kunnen bewijzen uit allerlei onderzoeken... dat wanneer je flexibel werkt, dat je waarschijnlijk langer achter elkaar werkt... en een zekerder inkomen hebt dan wanneer je lang een vaste baan hebt... en dan ontslagen wordt. Nee. Maar banken, uh, die mogen natuurlijk wel uh, hypotheken geven aan mensen... Uh, die een flexibele loopbaan hebben. Dat staat ook curve. neem dan uh, je inkomen over de laatste drie jaar mee. dan gaan we daar naar kijken. Maar zodra ze zien dat jij geen contract voor vast als vaste aanstelling hebt... dan durven ze hun handtekening niet te zetten. Nee, dan zijn ze huiverig. Uh, toch ruim een derde van alle werknemers. Ik zei dat net al, in ons land werkt op uitzendbasis. Nou, dat is overdreven. Ik was het maar waar. Uitens heeft geen vaste contract, betaald, moet ik het zo zeggen. Van, uh, hebben. Ja. Een derde van de mensen werkt flexibel. Ja. Dat, dat zijn dus tijdelijke contracten bij bedrijven zelf, dat zijn uh, zzp'ers, dat zijn uh, mensen die op detachersbasis werken en uiteraard ook een groot deel uitzetkrachten. Ja, en dan vragen wij ons af waarom de woningmarkt op slot zit. Ja, nou kijk, een derde van de beroepsbevolking is 2,5 miljoen mensen. Ja en uh, uh, dat is in de laatste tien jaar ongeveer met uh, 10-15 procent gegroeid. Het is absoluut de trend. Bedrijven houden het korter vol, dus zullen steeds uh, meer wisselen van uh, hun personeel. We hebben uit onderzoek uh, bewezen dat als je, we hebben 2,5 jaar uh, 1,2 miljoen mensen op uh, niveau gevolgd die uit werkloosheidssituatie uh, kwamen. En de helft ging zeg maar naar een zogenaamde vaste baan en de andere helft die ging op uitzendbasis aan het werk. Na jaar. Jaar hadden ze allemaal, tenminste vrijwel hetzelfde percentage, eh, nog steeds een vaste baan. Of weer een vaste baan. Maar degenen die werkloos waren geworden vanuit een, een, een vaste baan, waren gemiddeld zo'n zeven maanden werkloos. Terwijl het bij uitse Krachten maar een paar weken was. Daaraan kun je al zien dat eigenlijk die inkomenssituatie. Uh, uh, naar de toekomst toe op basis van flexibiliteit in de huidige tijd eigenlijk meer kracht aan jouzelf geeft dan wanneer je heel lang in de vaste baan blijft steken. Ja, alleen denken de banken daar anders over. Ja, er moet op dat gebied nog een hele mentaliteit uh, veranderen. Uh, niet alleen bij de banken, maar ik denk ook bij de overheid. Het hele sociale zekerheidsstelsel is in wezen nog steeds gericht op de man die tien of twintig jaar een baan heeft gehad en dan werkloos wordt. Maar eigenlijk zou je mensen die hun nek uh, uitsteken voor flexibiliteit moeten belonen met ook een dusdanig sociaal zekerheidsstelsel. Dat ze goed kunnen terugvallen op een, uh, op een vangnet. En uh, dat zou ook die banken weer meer zekerheid moeten geven. Als de overheid het voorbeeld geeft, Wie weet dat de banken dan volgen. Ja, want dat is natuurlijk toch een probleem, die flexibiliteit. Want dat betekent gewoon ook een risico met hoe het nu geregeld is voor banken. Ja, nou, uh, uh, dat is maar de vraag. Ik bedoel, wat wil een bank weten? Uh, uh, uh, heeft, uh, als hij zijn handtekening zet voor een lening van 150.000 euro bijvoorbeeld... Ja. of dat ding betaald kan blijven worden, dat is natuurlijk simpel. Uh, als werkgever zelf heb ik ook heel vaak meegemaakt... dat je bij medewerkers die een tijdelijk contract hadden... Moest, uh, een brief mee moest geven aan de bank van ja, we nemen hem absoluut aan. Uh, dat dat, dat, dat duurt maar drie maanden. Uh, uh, of je moest je garant stellen, banken zoeken hun zekerheden enorm. Dat is niet verbeterd door de laatste jaren de financiële crisis, dat begrijpt u ook. Nee, precies. En uh, daardoor is het steeds nijpender geworden. U merkt dat de vakbeweging op de ogenblik toch roept, die flexibiliteit is doorgeslagen. Nou, ik denk daar compleet anders over. Ik denk dat het gewoon een trend is die niet meer terug te zetten is, maar dan moet je wel je stelsel erop aanpassen. Flexibil Mensen die flexibel werken, pakken ook heel vaak allerlei opleidingen onderweg mee, zijn daardoor ook makkelijker te plaatsen naar andere functies kunnen ook makkelijker switchen tussen sectoren. En dat betekent eigenlijk dat jouw kans op durend werk... naar de toekomst groter is dan iemand die maar één ding heeft gedaan. Ja, maar zo, lange lange toch niet, zo wordt er niet helemaal geredeneerd natuurlijk. Hè? Want die vakbonden, u noemt het zelf al, zeggen dat er geen bijzondere hypotheken... moeten komen voor uitzendkrachten, maar dat die uitzendkrachten... ik noem het of flexwerkers, gewoon een vaste baan moeten gaan zoeken. Ja, ja. De, de tijd terugdraaien naar 1950. Die tijd is niet meer, die keert niet meer. Je moet sociale zekerheidsstelsels ja. en dus ook dit soort faciliteiten ombuigen naar een andere manier van denken die gericht is dat permanent een grote groep van de Nederlanders flexibel zal werken. Goed, tot slot. Uh, een verouderde mentaliteit dus, daar hebben we mee te maken. Um, hoe moet die nieuwe hypotheek eruit zien? Nou, niet anders dan, dan die van u en mij. Uh, want ik beweer dat... Wanneer, kijk, ik snap best dat Universiteit heeft uh, verlaten en een maand als uit zijn kracht heeft gewerkt. Niet meteen door die uh, bank wordt uh, geaccepteerd. Ik bedoel, daar hebben we het ook niet over. We hebben het over mensen die laten zien dat ze duurzaam, flexibel ja, aan het werk zijn. Die het wel bewezen hebben ook. Ja, precies. Oké, okay, hartelijk dank. Aard van de Graag, directeur van de ABU. Heel. Ranking the News. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. Er komt een internationaal onderzoek naar de bijwerkingen van het vaccin tegen de Mexicaanse griep. In Zweden en Finland leiden 60 kinderen na inenting aan de slaapziekte narcolepsie. Is daarmee het middel niet erger dan de kwaal? Hoogleraar farmaceutische biotechnologie Huub Schellekens heeft het antwoord. Er worden natuurlijk miljoenen kinderen gevaccineerd tegen de Mexicaanse griep... En dat gebeurt niet om uh, ze te beschermen tegen het griep zelf, maar vooral tegen de complicaties. Dus ik denk dat het vaccineren uh, tegen het Mexicaanse griep uh, in Europa uh, duizenden uh, doden uitspaart. En volgens mij weegt dat nog steeds op. Als het waar zou zijn, en dat is nog lang niet zeker. Uh, dat er uh, 40 of 50 kinderen uh, nacolepsie hebben gekregen. Als u een vraag heeft bij het nieuws, dan kunt u ons mailen. Goedemorgen voor uw minuut ranking de nieuws. Gaan wij terug naar Zuidland. Want daar is Thijs Boedens. Daar verderop, daar is het, hè, meneer Van Buren. Ja, dat lokale plek wel eens iets. Daar is het gebeurd, hè? Ja, daar is het gebeurd. <laughs> wat hebben een archeoloog, een graafmachine en een verkeerde locatie... en een boze boer, Jan van Buren, met elkaar te maken? Ja, ja, ja. ja. Ik was wel boos. Maar ja, de boosheid gaat ook wel weer zo. Hoor. Ja. <laughs> ja, want een paar dagen geleden kwam u hier op het land. En wat zag u? Ja, een grote kraan die aan het graven was... en de, en de boel aan, een beetje aan het verenuweren was. Op uw land? Ja, op ons eigendom. En wat gebeurt er dan met Jan van Buren? Wat ermee? Ja, dan wordt hij erg kwaad... Want ja, uiteindelijk is het van jongs af een agrariër... en het voor oude spreek, oude gezegde van vroeger... als, je een, boer, als een boerse grond komt, dan moet je. Nou ja. Om het even te duiden, we staan, we staan hier in Zuidland. We kijken in de verte tegen de nieuwbouwwijk aan. Uw grond ligt daar tegenaan. Aan de andere kant ligt grond waar de tweede fase van die nieuwbouw moet komen. Maar het probleem is dat um, hier belangrijke archeoloog archeologische vondsten zijn gedaan en we wijzen ze ongeveer van het land af nu ongeveer. Belangrijke archeologische vondsten en dat moet uh, verplicht moet dat uitgezocht worden wat, uh, die, wat er nou precies in de grond zit. Hier is ook gekomen om de gemoederen wat te sussen de burgemeester van Bernisse mevrouw Bouzy. Um, ja, wat is hier nou gebeurd? Want ja, deze Jan van Buren die heeft schade, zijn land was net ingezaaid. Wat, wat is er nou gebeurd? Wat is er misgegaan? Nou, er is een, uh, een grens overschreden van uh, grond die niet die van ons was. En uh, dat is een fout. En uh, die gaan we stellen. Dat gaan we gewoon met de verzekeringsmaatschappij goed uh, netjes oplossen. Ja, want hoeveel schade heeft u? Daar wil ik niet over uitweiden. Dat laat ik over aan de expert. Maar wat zal het ongeveer zijn? Want ja, ik denk dat bij mezelf. Ik doe daar helemaal geen, uh, geen suggestie over. Maar ik ik, heb ik nog denk een bij mezelf. Ik erover, maar daar spreek ik me eigenlijk niet over uit. Maar ik denk bij mezelf. Je graaft, er is een sleuf gegraven van uh, 400 400 meter. Die gooi je weer dicht en dan, dan is er niks meer aan de hand. Ja, dat denken jullie wel. Maar in die grond een hè, Die nou niet meer werkt. Dus die moet hersteld worden. En als je die herstelt nu. He? Dan gaat hij toch weer verzakken, dus over twee, drie jaar moet je daar weer opnieuw komen. He? En de bovengrond, nou ja, die is gewoon verprutst, omdat ja, die is overmengd met zand en, uh, en speer, noemen wij dat, die, uh, die, die taaie ondergrond. En dat eigenlijk uh, voor gebruik is, dat uh, de eerste jaren vrij waardeloos. Ja. Mevrouw Boezier, de burgemeester, het, dus het komt eigenlijk neer op een domme vergissing. Ja, er is een communicatiefout waarschijnlijk. Ook nog niet. Ik moet dat uh, nog verder binnen de organisatie uh, uh, nader onderzoeken. We moeten daar echt nog eens even diep over ingaan. Maar feit is dat er uh, op grond waarvan die van ons is, en die dus bedoeld is om te bouwen uh, voor de uitbreiding van de woninglocatie, archeologisch onderzoek uh, moet worden gedaan. En dat uh, de archeologische dienst die dat doet uh, uh, een uitbreiding van het gebied wilde. En uh, daar is over de grenzen heen gegaan van ons gebied. En ja, Wat er precies fout is gegaan, dat weten we niet. Maar we weten alleen dat het fout is gegaan. Nou, uh, ik begrijp in ieder geval dat het uh, opgelost wordt... en dat de verzekeringsexperts erbij zullen komen... om nog even terug te komen op die archeologische vondsten. U zit daar eigenlijk behoorlijk mee in uw uig, hè? Want u wilt hier ontwikkelen, maar dat kan dus niet. Nou, Het is heel lastig als je weet dat er uh, archeologie in de grond zit. Je bent verplicht volgens het verdrag van Malta... een internationaal verdrag waar je je aan dient te houden... om die opgravingen te doen, althans de onderzoeken te doen... Uh, dan kan je dat aardig uh, uh, in de kaart op. Open... Want uh, de zaak ligt stil. Wat heeft het de gemeente Bernissen tot nu toe gekost? Nou, dan ga je toch aan de 6 nullen denken. We zitten met kosten die ons dat in de eerste deel heeft opgeleverd, toch aan het miljoen. dan kan zo'n relatief kleine schade van boer Jan van Buren er nogal bij. Bent u nog steeds boos of is de ergste voet al voorbij? Kijk bekijk mijn voet. is over, daar niet van. Maar nou ja, die financiële schade, ik heb er alle vertrouwen in dat dat gewoon geregeld wordt. Komt goed, dat denk ik ook. Dank u wel. Thijs Boelens in Weer en Wind in Zuidland. Straks wordt Turkije het voorbeeld voor een nieuw Egypte. Eerst nu het goede nieuws. Positief Nieuws Network. Gelukkig nieuwjaar! Niet voor u waarschijnlijk, maar wel voor al die Chinese landgenoten die sinds gisteren in het jaar van het konijn leven. Chinees nieuwjaar wordt traditioneel gevierd met verklede optochten en heel veel vuurwerk is even bellen met zomaar een Chinees restaurant. Zomaar, middag. Gelukkig nieuwjaar. Dank u wel, ja. Een jaar van het konijn, hè? Wat betekent dat voor u? Uh, voor mij niet, eigenlijk. En, en voor Chinezen? Uh, ja, ik heb eigenlijk niet zoveel verstaan van die dingen. Dus u viert het eigenlijk nooit? Nou, niet echt.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 woont ook Mariette Vrijters, de baas van de PVV in Noord-Brabant. Ja. Hallo. Ja. Eindelijk een verkiezingsprogramma dat uw kiezers begrijpen. <laughs> ja, het is wel heel begrijpelijk, ja. Maar dat is dus ook voor de doelgroep eh, voor, voor mensen bedoeld... Eh, met een verstandelijke beperking. En dat, dat wordt, daar wordt het heel begrijpelijk van, ja, dat klopt. Er staat ook... Soms geven de provincieministers zomaar geld uit aan rare dingen. Dat moeten de provincieministers niet doen... Is dat echt waar? Ja. Foei. En dan noem ik maar één project hier in Brabant. Dat is uh, Brabantstad Culturele Hoofdstad 2018. Maar daar is een dag. Hé, dat Chinese nieuwjaar, hè? Uh, ja. Hoe, hoe, hoe heeft u dat nou gevierd? Uh, wij vierden niet, nee. Uh, nee wij vieren gewoon de hele nieuwjaar mee. Het Chinese nieuwjaar, dus... Uh... En, en dat konijn, waar, waar staat dat nou symbool voor? Uh, dat zijn niet nieuwe dus, uh... Het is heel leuk als je in een fijne buurt woont. Waar niet wordt gevochten of gescholden. En waar geen overstromingen zijn. Of gevaarlijke fabrieken. De Partij voor de Vrijheid wil dat het heel veilig is voor iedereen. Waarom staat er eigenlijk niks over de islam in dit verkiezingsprogramma? Uh, omdat dat... Zeg maar, helemaal niet voor hen niet aansprekend is, denk ik. En wilt u ook centjes afpakken van de gehandicaptenzorg? Ja, ja. zeker. En zeker in deze tijden van uh, kredietcrisis of uh, economische crisis. Je moet toch uh, goed kijken hoe je je geld uitgeeft. Je kan het maar één keer uitgeven. Zijn al die mensen wel nodig die daar zitten? En kunnen we daar niet eens uh, flink in, in snijden? Ja, dat kan je. Ik ben zo benieuwd hoe jullie nou Chinees nieuwjaar vieren. Dus ik dacht ik bel even met Fa Yin, Chinees restaurant en massagesalon. Nou, ik weet er helemaal niks van hoor, meneer. Ik ben oh, geen Chinees. Oké. Okay. Oh, <laughs> is er daar iemand in de buurt die er wel iets van weet? Nou nee, die, die, die dames zijn allemaal druk bezig met de klanten. En, en ze, u weet er, ze weten ook niks van waar, waar het konijn voor staat? Mm. <laughs> ik weet helemaal niks van hoor. <laughs> en ze zijn nog niet beschikbaar. Het Goede Nieuws werd u gebracht door Sander Bartling. Het is acht minuten voor tien. De Turkse premier Erdogan was een van de eerste regeringsleiders... die zijn steun gaf aan de Egyptische demonstranten. En ook drong hij aan op een onmiddellijk vertrek van president Mubarak. Goedemorgen, Bernard Bouwman in Istanbul. Goedemorgen. Wat zegt dat over de rol van Turkije, dat Erdogan dat als eerste meteen riep? Nou, die rol is vrij groot. En dat heeft een aantal oorzaken... Maar één daarvan is dat uh, Turkije gezien wordt als een soort model voor heel veel Arabische landen. Kijk, zoals je weet is een van de problemen in die Arabische landen... dat een deel van de bevolking heel erg gelovig is. En Op al die, in al die landen heb je ook moslimbroederschappen. En de grote vraag die Arabieren zich stellen is van kijk, als wij democratie krijgen... Wat doet dan die moslimbroederschap? Willen ze echt democratisch zijn? Of uh, willen ze echt een islamitische wet invoeren in onze landen? Nou, mensen die dat zeggen, die kijken naar Turkije... en die kijken naar de AK-partij van premier Erdogan... en die zeggen, kijk, dat is nou een interessant voorbeeld... want die AK-partij is ook als een soort uh, moslimpartij begonnen... als een vrij radicale moslimpartij zelfs... maar die is nu echt geheel democratisch conservatief geworden... en maakt deel uit van het normale bestel, zou ik maar zeggen... Dus uh, Turkije wordt als een voorbeeld gezien. En zien de Turken dat zelf ook zo? Nou ja, Turken hebben de neiging, dat ik een beetje gemeen mag zijn op de vroege ochtend... om ja. uh, zichzelf, zichzelf als het centrum van de wereld uh, te zien. Dus <laughs> alle <aandacht> die te, <laughs> ja, dus alle aandacht die ze krijgen, die wordt met uh, liefde opgenomen, uh, zou ik maar zeggen. Dus uh, Turken vinden dat geweldig. En er wordt in heel veel Turkse kranten wordt er uitgebreid over gediscussieerd. Heeft zo'n uitspraak van Erdogan over dat opstappen van Mubarak... heeft dat ook echt, echt invloed? Nou ja, wat je ziet is dat de invloed van Turkije in het Midden-Oosten... en dan zeker bij de Arabische landen... de afgelopen jaren heel erg is toegenomen. Kijk, als je 20, 30 jaar geleden keek... was die invloed eigenlijk heel klein en dat kwam omdat Turkije eigenlijk een hele goede band had met Israël. Dus eigenlijk door heel veel Arabische landen als een soort halve vijand werd gezien. Nou, je weet dat er van die band met Israël dat daar weinig meer van over is. Turkije en Israël die hebben eigenlijk continu ruzie over van alles en nog wat. En dat heeft eigenlijk gemaakt dat Turkije eigenlijk veel acceptabeler geworden is voor de Arabische wereld als uh, rolmodel. Dus uh, Turkije heeft wat dat betreft uh, zeker wel invloed, ja. En gaat de Turkse regering ook nog een, een, ja, een soort functie vervullen de komende tijd, denk jij? Dan gaan ze nog meer naar buiten treden met nou ja, gevraagde of ongevraagde adviezen richting Egypte? Nou ja, ze gaan naar buiten treden, maar wat ze misschien nog meer gaan doen is iets anders. Uh, Turkije ziet zichzelf ook langzaam maar zeker als een soort regionale grootmacht... Dat heeft ook als oorzaak overigens dat de Turkse economie zo heel erg snel groeit. Dus Turkije wordt steeds machtiger. En ik denk eerlijk gezegd dat ze in het publiek inderdaad uitspraken zullen doen... zoals Erdogan dat ook gedaan heeft. Maar ik denk dat ze nog veel meer erop gericht zullen zijn... om achter de schermen te gaan bemiddelen... Tussen landen en groeperingen waar problemen zijn. Want de problemen zijn natuurlijk niet alleen in Egypte. Die zijn over de hele Arabische wereld tegenwoordig. En ik denk dat heel veel Turken denken. ons land is een regionale grootmacht. Dus die problemen, daar moeten wij ons mee bemoeien. Dus ik denk dat er heel veel Turkse diplomaten momenteel achter de schermen actief zijn. in heel veel landen. om grotere problemen in de Arabische wereld nog te voorkomen. Eigenlijk ziet Turkije ook zo'n kans gewoon om ja, zichzelf eigenlijk een beetje ook op de agenda te zetten nu. ...om zich te profileren. Ja, absoluut. Kijk, je moet je voorstellen dat heel veel Turken natuurlijk vinden... ...dat Turkije de directe erfgenaam is van uh, het Ottomaanse Rijk. Ja. Dat was natuurlijk een enorm rijk. En heel veel van die Arabische landen waar die problemen momenteel spelen... ...maakt het deel uit van dat uh, Ottomaanse Rijk. Dus uh, die erfenis, die geschiedenis, die is er. En dat komt nog bij inderdaad, wat ik net al zei, dat Turkije groeit als kool. Dat steeds meer mensen naar Turkije kijken en zeggen dat is een van de tijgers van de wereldeconomie. Nou, Turken denken van nou ja, dat is allemaal mooi en aardig. Maar dat maakt dat wij ook een belangrijke rol moeten spelen in deze regio. Dus als er problemen zijn bij de buurman, is het ook ons probleem. Dus we moeten wat doen aan die problemen in de Arabische wereld. Oké, okay, hartelijk dank voor deze uh, analyse over de rol van Turkije in de Arabische regio. Bernard Bouwman in Istanbul. Wij gaan zo langzamerhand richting het Nieuws van 10 uur. En daarna zijn we bij u terug met onze voedselproductie. Die wordt bedreigd omdat landbouwgif te veel insecten uitroeit. En het ochtendhumeur van Henk Spaan. In het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland. Na het Nieuws van 10 uur met Jan van der Putten. Tot zo.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 Specialist in medische vakliteratuur. Dit is Radio 1.